Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel landen in Europa worden strenger in hun corona-aanpak. In Denemarken wordt de mondkapjesplicht uitgebreid. En in Portugal wordt een mondkapje ook verplicht op drukke plaatsen. In Italië gaan ze nog een stapje verder. In de regio Campanië tenminste, dat is rondom Napels. Daar komt de gouverneur met een lockdown, vertelt onze correspondent. Alles moet dicht, want, zegt hij, we zijn nog maar één stap verwijderd van een tragedie. Hij wil, zegt hij, geen lege trucks met lijkkisten in zijn regio zien. Zoals in Bergamo uh, in het voorjaar. Dat hebben we natuurlijk allemaal gezien. Dus zegt hij, uh, Campania gaat voor een maand op slot. En in Ierland zijn bijna alle IC-bedden bezet, dus daar gaat de regering ook op de rem staan. De komende zes weken zit daar iedereen binnen. En er komt er ook nog een avondklok in Wallonië en Luxemburg. Alle ziekenhuizen in Nederland moeten ruimte vrijhouden voor coronapatiënten. Het kabinet wil de patiënten eerlijker over het land verdelen, want ziekenhuizen komen er onderling niet uit. Er wordt straks per week per ziekenhuis bepaald hoeveel bedden er beschikbaar moeten zijn voor coronapatiënten. In Breda zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het gaat om twee meisjes van 14 en 15 jaar. Volgens de politie is de toestand van één van de slachtoffers zorgelijk. En een doelpuntenfestijn bij de Oranjevrouwen. Ze schoten vanavond in de kwalificatiewedstrijd tegen Estland zeven keer de bal in het doel. En hebben zich daarmee geplaatst voor het EK. Onze commentator wist bij de rust eigenlijk al dat de buiten binnen is. Nederland plaatst zich vandaag als derde land voor het EK 2022. Engeland, het gastland, het nieuwe land van Sarina Wiegman, de bondscoach, die is al geplaatst natuurlijk, dat land. Duitsland heeft zich al geplaatst en Nederland gaat zich vandaag als derde land plaatsen voor dat EK. Het werd in Groningen uiteindelijk 7-0 voor Nederland. Danielle van der Donk en Jackie Groene scoorden allebei twee keer. Het weer nog, vanavond en vannacht soms wat wolken, soms wat regent. Koelt af naar 11 graden. Morgen veel bewolking en ook weer regen. Af en toe zon bij 14 tot 16 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu. See it. Welkom bij tweede uur See It Sessions op jouw CFM Zandvoort. Amsterdam Dance Event 2020 special. Het is niet echt, maar ja, toch wel weer een beetje. Gewoon in de studio van CFM Zandvoort. Ik ben nu in de mix, the one and only DJ. DJ Feel the music, hear the sound Get ready, don't stop now Get the world, I'll show you how It's time, we get down, come on, come on Sit down, come on van die lekkere beat. Of misschien ben je weekend aan het inluiden... met die fijne beat van DJ J.K. Hij gaat zo meteen wat versnellen. Hou hier, tot een 11 uur. DJ J.K. Just you and me, but they gotta get up, get up tonight. Bring me down, become one with the DJ sound. When -on I'm one on the dance floor, it's just you and me. Cause we gotta get up, get up tonight. Okay. 20 oktober 2020. Mijn naam was DJ J.K. En volgende week vrijdag zijn we weer bij je met twee uurtjes. See it sessions. Ik zeg tot volgende week. Stay safe. Doei. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.